Diewertje Blok is gisteravond overleden aan de gevolgen van kanker. We wisten al dat de presentatrice niet meer beter zou worden, maar dat maakt het niet minder erg schrikken. Alex zit op Diewertjes Oude School, de Meester Kremerschool. Hij hoort het nieuws vanmiddag van zijn juf. Uh, juf je vrienden zegt gewoon, ik heb een app en daar kan je dan, als er wereldnieuws is, krijg je daar dan een berichtje van en dan zegt ze opeens, Dioretje Blok is overleden. En het is gewoon echt jammer, want ik was wel, het hoorde gewoon bij, een deel bij, bij mijn leven gewoon van elk jaar weer wacht wanneer gaat Duwtje Blok het weer vertellen maar dan blijkt uh, dat ze gewoon overleden is en dan, dan denk je ook eraan gewoon dat we uiteindelijk allemaal dood moeten en dat is wel jammer gewoon, want dat duwtje weg is. Want het is heel fijn dat het in de Middelwesten komt. Maar dat, dat geloof je dan soort van niet, dat het weg is. Haar werkgever, de NTR, laat weten dat de publieke omroep... een van zijn meest iconische en meest geliefde gezichten heeft verloren. En dat duwtje op tv, dezelfde duwtje was als in het echt. Haar hartelijkheid en warmte waren nooit gespeeld, zegt de omroep. De Consumentenbond waarschuwt voor universele Isofix-adapters. Die zijn bedoeld om kinderstoeltjes mee vast te zetten in de auto. Auto. Uit onderzoek blijkt dat ze bij een botsing los kunnen raken. Consumenten worden aangeraden de adapters niet meer te gebruiken en terug te sturen. Ze zouden vooral een risico vormen bij auto's van voor 2014. En dan nog even naar Oeteldonk, van die, die stad die normaal Den Bos heet. Wordt druk gecarnavald en daar kunnen vrouwen nu ook makkelijker even plassen. Dankzij enorme roze vrouwenurinoirs op de markt. Het is nog wel even wennen. Ik heb maar voor de helft kunnen plassen omdat ik gewoon niet kon focussen op het plassen. Vooral dat dat is best wel, als dat man doet, erg lastig. Ik heb over mijn schoenen heen geplast, dus uh, ik denk over allebei. Ja, mannen worden geweerd bij de vrouwenurinoirs. Tijdens de start van carnaval op de 11e van de 11e waren die iets te nieuwsgierig. Gierig. Maar nu kun je als vrouw rustig je ding doen en dat bevalt veel vrouwen wel. Ik ben ook bang als er een jongen langs loopt dat hij gewoon even door overheen kijkt. En dat is wel het risico dus, dat je loopt met zo'n overkapping ben en vrouwen die hiervoor staan durf ik het wel aan. Nee. Het is echt een topuitvinding. Met een paar aanpassingen is het top. Het weer lekker middagje was het met veel zon en een graadje of 10. Vannacht gaat het wel weer even licht vriezen met kans op nevel of mist. Maar morgen is het opnieuw lekker met veel zon bij 10 tot 14 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat 40 kilometer file in onze regio. Op de A8 Amsterdam-Zaanstad. 10 minuten vertraging bij knooppunt Zaandam. Bij Zaanstad-Assen-Delft is de weg daar dicht na een ongeluk. Dus zou je even moeten omrijden. 10 minuten vertraging op de A9 vanuit amsterdam naar Alkmaar. bij knooppunt Velsen. in de vorm van 9 kilometer file. A208 Sassenheim-Velzen bij Uimuiden. 10 minuten vertraging. En op de N247 wordt ook file gereden vanuit Amsterdam naar Hoorn. tot aan Broek in Waterland-Noord. 5 kilometer met 10 minuten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 Is, wat je gelooft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 Go dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In het centrum van de Duitse stad Mannheim is zeker één dode gevallen toen een auto rond het middaguur inreed op publiek. Er is een verdachte aangehouden. Nieuw DNA-onderzoek in de Deventer-moordzaak moet worden aangevraagd bij de Hoge Raad. Veroordeelde Ernst Lauwens deed een aanvraag bij de rechtbank, maar die wees het verzoek af. Lauwens wil met het onderzoek na 25 jaar alsnog bewijzen dat hij onschuldig is. De Consumentenbond waarschuwt automobilisten om universele ISOFIX adapters voor kinderstoeltjes niet te gebruiken. Uit onderzoek blijkt dat de stoeltjes bij een botsing kunnen losraken, vooral bij auto's van voor 2014. Het weer, vanavond koelt het snel af, vannacht vorst, morgen is het zonnig en dan wordt het 10 tot 14 graden. Bijna wit, de rimpels op je handen. Zo vriendelijk en zacht, wie had dat ooit gedacht? Katse keren. Maar het luistert naar koffie. Het is nog niet te laat. Want leven kun je niet.